Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een agent die betrokken was bij het schietincident in Heerenveen is ondergedoken. Zijn huis wordt beveiligd, schrijft Dagblad van het Noorden. Meerdere agenten en hun gezinnen zijn volgens de politievakbond sinds dinsdag lastig gevallen door actievoerders. Toen was er een boerenprotest bij Heerenveen. Volgens de politie ontstond daar een dreigende situatie waarbij ze schoten en een trekker raakten. De jongen van 16, die daarin zat, vertelt tegen Omroep Friesland dat er ineens een kogelgat in zijn voorruit zat. Er zijn een gat, een kogel in deze. Ja, wat niet te dantroen je hinnen. Ja, wat net. Je hinnen niet in de West. Ja, ik was er bijna niet meer geweest, zegt hij. De jongen werd later opgepakt voor doodslag, net als de twee andere mannen. En hij wil nu in gesprek met de agent die schoot op zijn trekker. De zoektocht naar een nieuwe Britse premier kan beginnen. Want Boris Johnson vertrekt. Meerdere ministers vertrouwden hem niet meer nadat hij een baan had aangeboden aan een partijgenoot. Terwijl er over die man meerdere klachten waren van seksueel wangedrag. En deze Britten zijn opgelucht dat Johnson ermee kapt. I'm disgusted with the politics in this country. He's an idiot and you can't trust him. It's like dealing with eleven-year-old children who just say it wasn't me. Duurt nogal even voordat Johnson echt van zijn plekje af is. Hij wil blijven zitten tot er een vervanger is. Voetballer Louis Sinisterra kan verhuisdozen gaan inpakken. Hij vertrekt bij Feyenoord en gaat naar het Engelse Leeds United. Het kost die club volgens de BBC zo'n 25 miljoen euro. En daarmee is hij de duurste speler die Feyenoord ooit verkoopt. Niet zo gek, want afgelopen seizoen was Sinisterra de topscorer van het team. Jawel, Sinisterra maakt er 1-0 van voor Feyenoord. Sinisterra! ja! En het is een geweldige treffer van Luis Sinisterra. Ja, hij maakt er 12 in de Eredivisie en 11 in Europa. En dan nog het weer. Het is droog. De wind gaat vanavond ook wat liggen, maar het blijft wel bewolkt. Morgen af en toe een zonnetje, dan een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor kroop het een Nest 10 minuten vertraging. Op de N201 uithoren richting Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen een kwartier. En op de N230 Maarsend richting Utrecht. Voor Utrecht overvecht 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zee. zee, Zandvoort zomer zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu Zandvoort draait door. Relax, you're quite safe here. Oh. Where am I? In bed. What am I doing? <laughs> Talking to do myself. Look, I must have a star on my door. Or better still, a door, a door, a door. Uh, Swing doors, huh? Look, look, look, look. Okay, doors. Swing. Uh, Uh, singles die ze uh, ooit hebben uitgebracht The Art of Noise, samen met Max Headroom en Paranomia, welkom bij deze Zandwoord, uh, draait door live op deze eerste donderdag van juli gauw door met uh, singles die een beetje een rafelrandje hebben, zoals deze van Fusey and the Banshees en Cities in Dust 9.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment, I start to replace. Cause now that the corner lie here with the words that I needed to say. When you heard under the surface. Like troubled water running cold Well Tom can heal but this woe over Louis Capaldi. En daarvoor iets uh, van Suzie en de Benji's. Maar goed, uh, ik had even When wat uh, problemen met uh, dit apparaat. Suzie Quattro. Suzie Quattro. Away. But when you said hello, are you ready to go? Well, I have just one thing to say. If you can't give me love, honey, that ain't enough. Let me go look for somebody else. If you can't give me feelings, though. Ja, dat was nog eens een uh, mooie cover uh, uitgebracht uh, door Pieter Tosh. Maar het origineel is toch echt uit uh, 1958. Van Chuck Berry, de man van de Duckwalk. Uh, maar het uh, nummer dat heeft hij al in 1955 geschreven. Toen dacht, Peter Tosh, kom. Laat ik het ook eens een keer overnieuw doen. En maak ik er even een flinke reggae sound uh, eronder door. Nou, dat heeft hem ook uh, best wel uh, de nodige successen opgebracht. En bovendien denk je... Hey, het is toch een beetje een andere uitvoering. Ja, dat klopt, want het was een wat langere uitvoering van dit uh, fijne nummer. Uh, daarvoor hoorde je Suzy Quattro en If You Can't Give Me Love. Dus dat was eigenlijk een beetje het, uh, wapen, de wapenfeiten van dit moment. Tot aan uh, de halflijnen van het nieuws hebben we er nog eentje... die, uh, die je toch echt uh, wel een beetje kunt waarderen. Is niet echt een hele grote hit geweest, maar... ach, kniezoor die daarop let, denk ik, uh, toch... De dame in kwestie heeft ooit deel uitgemaakt van Fleetwood Mac. En de dame heet Stevie Nicks. En het is ooit nog eens een keer een single geweest van haar solo studio album, Do Wild Heart. Antwoord en de regio. Goedenavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het OM onderzoeken berichten over bedreiging van een politieagent in Noord-Nederland. Na het schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen zou zeker één agent worden bedreigd op sociale media en die agent zou zijn ondergedoken. In het strafproces over motorclub Carlo Wago heeft de rechtbank voor de vierde keer iemand tot levenslang veroordeeld. De man van 36 was betrokken bij twee moorden. De eerste patiënt in Nederland met een kunsthart is overleden. Hij was 54 en hij had het kunsthart 240 dagen. Het weer vanavond nog een bui, morgen droog en af en toe zon. Met maximaal 22 graden wordt het iets warmer dan vandaag. I'll be on my way. There's your getting tired of this game. I gotta get going, y'all. I'll be on my way. I got a little too close to the flame. Yeah eigenlijk het titelnummer van Adel. Daarvoor hoorde je de Gumbo Kings. Nederlands bent uit Haarlem, Amsterdam. Daar komen ze vandaan. En het is ook alweer een nummer van een paar uh, tijden terug. Nou, het is een beetje een uh, halve persoonlijke uh, nummer. Heeft denk ik ook iets met het afgelopen weekend uh, te maken hoor. Uh, dus uh, een beetje ook... Het gevoel er een beetje uit te kwakken in, uh, in dat opzicht. En Phil Collins met dit nummer voldoet daar een beetje aan. I don't care anymore. Don't ever story to tell Well, that's bullshit and you know it so well. In 2013 bracht ze dit uit, deze Ganna. En nu weer terug met een hele EP gebaseerd op het werk van Leonard Cohen, Zal het daar over met de dames over Leonard Cohen. Wat hebben ze eigenlijk gedaan? Nou, dit is het hoofdstuk deel dus van Chuck Berry, Johnny Dodds. Be Brenda Shannon Green En haar grootste hit was Let The Music Play Daar haalden ze de 17e plaats mee Later heeft ze het ook nog Gebroed met dance producer Sash, of Sash hoe je het maar noemen wilt, maar die man die kennen we nog Van Ecuador uit 1998 Daar heeft ze later Nog mee samengewerkt met Move Mania. En dat waren een beetje de wapenfeiten Van deze Shannon Goed, we zijn bijna aan het eind gekomen en uh, dan hebben we er nog één. En dat is eigenlijk best een hele mooie. Van Elton John. En uh, die schreef hij eigenlijk een beetje omdat hij zich niet helemaal kon uh, vinden in een bepaalde groep. En uh, dat was één van de versen die hij heeft geschreven. Een van de woorden uh, aan het eind van, de, van deze song. De Bordersong. Want uh, Bernie Toven was degene die het uh, echt uh, helemaal uh, wist op te schrijven. En het is in 1970 uitgebracht tot aan het nieuws van 7 uur deze fijne klassieker